10 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Miljoenen mensen krijgen de komende twee jaar te maken met een flinke daling van de pensioenen. Dat zeggen topambtenaren van het ministerie van Sociale Zaken. Ze denken dat de achteruitgang gemiddeld 8,2 procent zal zijn. Hoeveel mensen precies met die daling te maken krijgen is niet duidelijk. De daling van de pensioenen komt vooral door de lage rente waarmee de fondsen moeten rekenen. Ze hebben bij het kabinet aangedrongen om dat lage percentage los te laten. Gisteren werd bekend dat het grootste fonds, ABP, bij ongewijzigd beleid de pensioenen de komende twee jaar mogelijk met ruim 14% procent moet verlagen. Een van de twee artsen die hun zorgen uiten over ruzies binnen het VU Medisch Centrum is op non-actief gesteld. Het gaat om longarts en hoogleraar Piet Posmus. Hij trok vorige maand aan de bel bij de Raad van Toezicht van het VUMC en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Door de aanhoudende ruzies vreesde hij voor de veiligheid van patiënten die een ingreep moesten ondergaan op de afdeling longchirurgie. Het besluit van het ziekenhuis is hard aangekomen bij Posmus, zegt zijn advocaat. Het is volgens hem vreemd dat iemand die in het belang van patiënten aan de bel trekt, zelf wordt geslachtofferd. De longarts wil nog met het bestuur om de tafel zitten, maar hij verwacht daar weinig van. De politie heeft zo'n 50 asielzoekers weggehaald. die voor de deur van de immigratie- en naturalisatiedienst in Zwolle aan het demonstreren waren. Vier mensen zijn opgepakt omdat ze zich verzetten. Het gaat om uitgeprocedeerde Irakezen. die sinds maandag bij de IND. protesteren tegen hun uitzetting. Volgens de IND veroorzaken de actievoerders te veel overlast. en is de politie daarom gevraagd hen te verwijderen. In Tilburg hebben twee meisjes van 16 brandwonden opgelopen toen ze dachten ranja te drinken tijdens een introductieavond van het ROC. In werkelijkheid zat er waarschijnlijk afwasmachine reiniger in de bekers, zegt de directeur van het ROC tegen Omroep Brabant. De ranja is bereid in een, in een keukentje en daar stond vaatwasmachine reiniger in een flacon die mogelijkerwijs... Gebruikt is als aangezien is vooranja. De twee meisjes liepen brandwonden op aan hun mond en keel. na het drinken van de vloeistof. Ze zijn opgenomen in het ziekenhuis. Een jongen ook, dronk ook uit een glas met afwasmachine-reiniger. maar spuugde het meteen uit. En de politie gaat vooralsnog uit van een ongeval. Partijen in de Tweede Kamer overleggen straks opnieuw. over de langstudeerboete. Een meerderheid wil af van die boete. voor studenten die meer dan een jaar studievertraging oplopen. De Kamercommissie voor Onderwijs onderbreekt voor het overleg zijn reces. Staatssecretaris Seilstra vindt dat de Kamer zelf moet aangeven... waar het geld dan vandaan moet komen als de boete verdwijnt. Politiek verslaggever Marcel Bril. De een wil het voorlopig alleen voor dit jaar regelen. Dat kost dan ongeveer 62 miljoen euro. Maar de ander die wil het ook voor de jaren daarna financieel dekken. Zoals het hier dan heet. En dan moet je jaarlijks ongeveer 200 miljoen zien te vinden. Ja, en daar ga je dan al, want waar haal je dat geld vandaan? En de partijen hopen dat ze het onderling eens worden voordat debat over een uur begint. Dan het weer nog wolkenvelden en zonnige perioden. Het wordt ongeveer 21 graden. Morgen minder zonnig, wat meer kans op een bui en aan de temperatuur verandert weinig. A ah, verkeersinformatie met nog viel op de A15 vanuit Gorkum naar Nijmegen. Tussen Wadenooien en Tiel staat 4 kilometer. Eerder vanochtend heeft daar een kapotte vrachtwagen gestaan. En op de A27 vanuit Breda naar Utrecht tussen Gorkum en Noorderloos nog 6 kilometer door een ongeluk eerder vanochtend. Vanochtend is de weg een tijd dicht geweest, maar nu is de weg weer vrij. En op de A50 vanuit Arnhem naar Oslo loopt het vast door de werkzaamheden tussen Heter en Knoopteewijk 6 kilometer. Plato deelnemen aan de Griekse demonstraties? Begrijp de wereld van nu. Lees De Grote Filosofen. Exclusief bij Trouw, unieke filosofie-collectie. Koop zaterdag 1 september Trouw en ontvang gratis boek 1 Nietzsche. In Caro's liefsuit volg ik acht Nederlanders die daar alles voor over hebben... om samen met hun buitenlandse liefde in ons land een toekomst op te bouwen. Wat vinden vrienden en familie ervan? Is hun liefde bestand tegen het Hollandse klimaat? Liefst uit vanavond bij de KRO op Nederland 1. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. En Kokkelman. Vakbond waarschuwt: reken jezelf niet rijk met de nieuwe financieringstekortcijfers. Opinieonderzoekers staan terug naar de kritiek op politieke peilingen. De ouderwetse drillsergeant wordt steeds vaker psycholoog. We zijn niet buiten om mensen opbouwen en uh, niet Vaak Ik zeg ook wel eens: van, goh, we, zijn, uh, we zijn boos op jullie. Nee, we zeggen we zijn teleurgesteld. En het ochtendhumeur van Henk Spaan. Het is 5 over 10. Het vervolg is dit van Caro Goedemorgen Nederland. We moeten ons niet rijk rekenen. Volgend jaar loopt ons begrotingstekort niet op tot 3%. Zoals u weet. Volgens de laatste CPB-ramingen maar tot 2,7. Dit is overigens geen reden om achterover te leunen. Zegt Jaap Smit, voorzitter van de vakbond CNV. Goedemorgen vanuit Goeie... Kamer 201, ergens in Frankrijk. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. goedemorgen. Waarom is dit uh, geen reden om achterover te leunen? De doelstellingen zijn toch voorlopig even binnengehaald? Ja, maar goed, we zijn er nog lang niet. En het is uh, verkiezingstijd. En de verleiding is natuurlijk groot om dan. Uh te doen alsof we er zijn en uh, mensen weer uh, het gevoel te geven van nou het valt allemaal wel mee. Nee, we ja. zijn natuurlijk nog helemaal niet. Dat is ook een lastige boodschap. Ja. Maar ik zou zeggen, dit schept misschien wel ruimte om niet alleen meer na te denken over bezuinigingen, maar over investeringen. En dan bedoel ik dat niet in het geven van cadeautjes. Maar er moeten nog een heleboel dingen hersteld worden. Als het gaat om onderwijs, als het gaat om uh, naar andere zaken die, die moeten gebeuren. Dus ik zou mezelf niet meteen rijk willen rekenen. Nee, maar u wilt wel meteen weer gaan investeren, terwijl er toch nog een tekort van 2,7% is. Investeren betekent niet per definitie dat je dan weer bakken geld gaat uitgeven, maar dat je zorgt dat je nou de focus niet meer alleen legt op bezuinigingen, we zijn kennelijk op de goede weg, maar dat we ook weer met elkaar gaan investeren in de zin van uh, herstel van een aantal noodzakelijke dingen uh, of uh, het, het, het in gang zetten van een aantal noodzakelijke hervormingen. Laat de aandacht naar uitgaan. Ja. Goed, um, de Partij van de Arbeid roept uh, geen reden meer om uh, met begrotingsfetischisme bezig te zijn. Bent u het met ze eens? Nee, dat ben ik niet met ze eens. Dat, is, dat gaat mij te snel. Ik bedoel, we mogen ons blij maken of blij voelen met het feit dat het kennelijk de goede kant op gaat. Maar als nou zeg maar het kernwoord van deze hele crisis vertrouwen is, ja, dat, dat komt te voet en gaat te paard. Dus we zullen gewoon zorgvuldig moeten zijn met hoe we dat vertrouwen dan ook weer op gaan bouwen in plaats van bij de eerste zwalen, U denken van de zomer gaat niet meer stuk. Ja, ik heb u voortdurend horen roepen de afgelopen maanden... dat we ervoor moeten zorgen dat consumenten weer dingen gaan kopen... dat ja. we de economie gaan stimuleren, uh, want op die manier creëer je ook werkgelegenheid. Klopt, hè? Ja. Mark Rutte, de leider van de VVD, wil nu uh, iedere werkende Nederlander... een duizend euro gaan teruggeven in 2014. Uh, dat zou je dan een goed plan kunnen noemen, want dan kunnen we dan weer wasmachines... televisies en nou ja. andere dingen van kopen. Het is voor mij ontzettend verleidelijk om daar juichend uh, op te reageren... Maar ik doe dat niet. Waarom niet? Omdat ik dat zeg maar, echt iets vind wat hoort bij deze tijd van verkiezingen. En het is een, uh, een cadeautje dat je nou ja, uh, krijgt. En uh, dan, is het ook weer, dan is het ook weer weg. En ik, volgens mij zijn er echt ernstige zaken dan dit. Ik kan me ah. voorstellen dat er, een, dat er een, een groep mensen is die er zeer bij gebaat voor zijn. Waarom de Ruksjeloos Zeggen iedereen krijgt de duizend euro bij, terwijl er nog een heleboel andere dingen op stapel staan? Ik weet niet of dat verstandig is. Maar goed, ik hoorde iedereen, alles en iedereen, met name ook vanuit de oppositie en uit de hoek van de vakbeweging, uh, uh, klagen over het feit dat de koopkracht terugloopt, dat mensen ja. minder te besteden hebben. Nou zegt de premier, althans in zijn hoedanigheid als lijsttrekker, we gaan dat repareren en dat is het weer niet goed. Ik weet niet of je dat met die duizend euro repareert. Nou ja, het is in ieder geval beter dan niks. Ja, nou als het kan moeten we het vooral doen, maar als het ten koste gaat van een aantal andere zaken... en ja. die prijs moet ergens door betaald worden, dan weet ik niet of dit de juiste afweging is. Goed. Uh, Bernard Wientjes, uw collega van VNO-NCW, zei deze ochtend in dezelfde uitzending hier... Um, dit is gewoon uh, de afspraak die bij het Lentakkoord is gemaakt. Nou, ja, dat kan maar. Ik ben uh, overwegend niet echt heel enthousiast over een aantal zaken die in het Lentakkoord zitten. Dus dat, uh, dat zou dan hier ook vergelden. Ja. U vindt dat politici meteen te veel beginnen uit te delen? Ik vind dat we voorzichtig moeten zijn met mensen die het gevoel te geven... dat we eruit zijn en dat we weer cadeaus gaan uitdelen. Ik vind dat, uh, nogmaals, er zullen categorieën zijn... die zeer gebaat zullen zijn met een, een koopkrachtverbetering. Dat, dat lijkt me ook een goede zaak. Maar om nou, zeg maar, over de hele linie iedereen die duizend euro te geven... ik vind dat ook een beetje een verkiezingsbelofte. Ik, ja. weet niet, ik, ik denk niet dat dat verstandig is. Ik hoor een, een beetje um, gemopper over, het, uh, over, over de toon van de campagne. U hoort van mij gemopper? ja. Nou ja, goed, ik heb er onlangs een, een, een, een aantal uitspraken over gedaan. Wat er nu aan de hand is, ik, ik, zit, op dit, ik zit hier trouwens op een congres... waarin ik uh, helemaal bijgepraat word over de ernst van de situatie... en over de, de zaken die nog op ons, op ons afkomen. Ja. Nou, daarin wordt me duidelijk, we zijn er nog helemaal niet. Dit, deze tijd vraagt om mensen die, wat ik nog altijd noem, hun kop te bijhouden... niet met de korte termijn bezig zijn... een eerlijk verhaal durven te vertellen tegen de mensen. Dat is voor mij ook niet maar altijd makkelijk als vakbondsvoorzitter. Ik, ik kan me onsterfelijk uh, populair maken door... Uh, overal ja op te roepen als het uh, uh, korte termijn uh, winst oplevert voor mensen. Maar we zitten gewoon in een ernstige situatie. Ja. En we zullen onze kop erbij moeten houden. En ik roep politici op om met een eerlijk verhaal te komen. Niet in one-liners of in 140 tekens uit te leggen... hoe de meest ingewikkelde problemen makkelijk opgelost kunnen worden. Daar is de tijd niet naar. Nee. Daarmee sluit u zich min of meer ook aan bij Bernard Wintjes. Die zei ik wil gewoon een visionair verhaal horen van Juist. politici... die vertellen waar het land naartoe moet. Juist. Juist. Uh, dezelfde windjes zei in de uitzending uh, over uh, die hypotheekschuld die wij hebben. Ja. Uh, waar u met z'n allen ook natuurlijk uh, uh, telkens over klaagt. Uh, dat we dat moeten oplossen doordat pensioenfondsen die hypotheekschuld van banken zouden kunnen opkopen. Omdat die pensioenfondsen alles bij elkaar 900 miljard in kas hebben. Uh, enorme spaarreserves. En je weet één ding zeker bij een hypotheek. Je krijgt het bijna altijd terug. Bent u ja. het daarmee eens? Ik wil er een paar dingen over zeggen. A, we moeten uh, ons goed realiseren dat uh, de opdracht van een pensioenfonds is... om te zorgen dat uw en mijn ouderdagsgezerve op een goede manier beheerd worden... Ja. en een maximaal rendement gehaald wordt totdat wij een goed pensioen hebben. Ja. Dus we moeten echt heel voorzichtig zijn met het spelen of het op het spel zetten van pensioengelden. Ja, maar je kunt het in Griekenland beleggen, dat is helemaal misgegaan. Ja, ik, uh, wie ja, je ja. zegt, je kan het ook in huizen stoppen. en ja, ja, ja, uh, Je ja. weet zeker, 0,1% ja. betaalt zijn huis niet terug, de rest ja. komt terug... en de rentepercentages ja. zijn gegarandeerd. Het tweede wat ik ervan wil zeggen is... Um, uh, als dit bij zou dragen aan een goed rendement van, van pensioengelden... en als het dan ook nog een mes zou zijn wat aan meerdere kanten snijdt... dan is het de moeite waard om het op zijn minstens te onderzoeken... en te kijken waar we dan uitkomen. Juist. En dat is relevant dat u dat zegt. Want u zit als uh, vakbondsman uh, uh, ja. samen met die werkgevers... in de besturen van die pensioenfondsen. Precies. Maar daarmee, daarmee zeg ik wel... de primaire taak van een pensioenfonds is... Het zekerstellen van uh, uw en mijn oude ja. Niet op het spel zitten niet uh, rare dingen mee doen. Maar nee. nogmaals, ik vind dit wel een tijd om te kijken... onderzoekt alles en behoudt het goede. Dus als dat bijdraagt ja. aan, dat, aan het goede rendement... Ja. Ja, dan is het de moeite waard om daar eens naar te kijken. Dus u neemt de uitgestoken hand van Wientjes aan? Ik vind het niet een tijd om uh, op, op voorhand tegen dingen nee te zeggen. Maar het kan zijn dat als blijkt dat het inderdaad niks is... dan moeten we het vooral niet doen. Nee, maar u wilde er wel over gaan praten met hem. Ik wil het op zijn minst onderzoeken. Jaap Smit, voorzitter van de vakbeweging CNV. Ik dank u wel en succes op het congres daar in Frankrijk. Dank je wel, tot ziens. Ja, verzamelen!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 Recruters zijn inmiddels, dames en heren, halverwege hun opleiding en staan voor de grootste uitdaging tot nu toe de GVA, oftewel grensverleggende activiteiten. Maar Beers tussen de militairen die afzien met een hoofdletter A. High en ziek! 15 seconden achtergrond. Voor de argeloze verslaggever ziet het er allemaal flitsend uit hier op de Ossendrechtse Heide. Ja, verzamelen! Maar dat geldt niet voor adjudant van Empel. Achter mij, achter ons. En dan gaan we drie uh, gaan voor hun in het voorterrein. Ja, goed luisteren naar de opdracht. Dat is de essentie. Dat is de basis. Anders kun je nooit slagen voor de opdracht. En voor de recruten zit er dus maar één ding op. Ja, gaan we als de voorlichtsteunen. De voorlichtsteun. Ja, dat is een, uh, een disciplinaire maatregel om uh, hun aandacht wat meer te uh, krijgen. Opdrukken. Uh, nee, dat is de fase voor het opdrukken. Dus je, gaat, je neemt alleen maar de houding aan van het opdrukken, maar je gaat niet daadwerkelijk opdrukken. Dat is voorlichting. Oh, maar toch is het geen straf om het straffen. Wij doen niks doelloos. Dus een disciplinaire maatregel, daar zit altijd een achterliggende gedachte achter. Het is namelijk zo dat uh, als de leerlingen opkomen, dan hebben we een intake-test DCP, Defensie-conditieproef. En als nu blijkt dat er binnen de groep meerdere mensen niet slagen voor de intake-test. Die moeten ze halen aan het einde van hun opleiding. Als ze hebben alles voor niets gedaan. Ze moeten een bepaald fysieke conditie hebben. Nou, Dan gaan wij hun stimuleren, zodat ze aan het einde van de rit wel sterker zijn in hun armen. Een opleider bij Defensie is niet zozeer een Amerikaanse drill sergeant, zoals je ze kent uit de films, maar meer een psycholoog, een coach, zegt lichtingsofficier Peter Beerbaan. Een kadaverdiscipline is af en toe nodig. Maar uh, we zijn hier bezig met mensen opbouwen en uh, niet afbreken. En het is er niet zo dat ze fout maken en wij gelijk met z'n vijf staan te schreeuwen van uh, dit is allemaal fout. Nee, geef ze gelegenheid om het te herstellen. Maar goed, we hebben die simpele regels hè. Goed is goed en niet goed is opnieuw. Ja, tegen slijflaand terug, kom maar. Snelheid, liggen op je buik. Oh, oh. En dan zijn we inderdaad die Amerikaanse drill die tegen, tegen ze broer zijn op de stormbaan. Maar dat doen we niet weken achter elkaar. Want dan doen ze na een paar dagen doen ze niks meer. Want wat ze ook doen, uh, het is altijd fout. Maakt niet uit, ze dus moeten toch een rondje rennen. Nou, dat is niet de instrijk, maar we moeten mensen wel opbouwen. Vaak zeggen ook wel eens: van, goh, we, zijn, uh, we zijn boos op jullie. Nee, we zeggen we zijn teleurgesteld. Nou, dan zie je die mannen denken van: goh, hey, uh, wat, wat bedoel je ze daar nou mee? Dus je bent eigenlijk continu bezig met die, uh, met die psychologie. Maar dat is toch een beetje militair, zeg maar, want ze allemaal hetzelfde pak hebben. Uh, het, op een gegeven moment doet het niet meer toe waar je vandaan komt, hoe oud je bent. Uh, het gaat er eigenlijk alleen maar om wat, het gedrag en de persoonlijke eigenschappen die je hebt, wat je kan en wat je niet kan. En uh, ja, daar sturen we gewoon op. Dus uh, we zijn heel erg met gedrag bezig. Ah, psychologie, afzien en kameraadschap... komen allemaal samen halverwege de opleiding. Tijdens de GVA, oftewel de Grensverleggende Activiteiten. De naam staat echt uh, voor wat het is. We gaan tot het uiterste en uh, ja, dan leer je elkaar echt goed kennen. Soldaat Martens kan erover meepraten na onder andere een 30 kilometer lange strandmars. Als iemand het echt zwaar heeft, dan zie je diegene vaak uh, hoofd omlaag en uh, die zeggen weinig. En uh, nou ja, die worden dan weer uh, opgevangen door de rest. Uh, een collega van mij die heeft mij gisteren uh, zo goed als over de finish getrokken. Uh, die wilde mijn hand niet loslaten en uiteindelijk had hij alleen nog maar uh, mijn middelvinger vast... en uh, die kneep hij bijna fijn, om um het zo maar even te zeggen. Maar uh, hij doet het wel even en uh, dat uh, waardeer ik enorm. Want uh, ja, ik had het heel erg zwaar. Maar uh, ik, uh, ik vind het wel top dat het, uh, dat het zo is zoals het is. Een mooi voorbeeld uh, bij ons in de, in de lichting is uh, de Alfa en Bravo groep. Uh, op het IP kamp, helemaal in het begin. Uh, we konden elkaar niet uitstaan en uh, het was een grote rivaliserende zooi. Als ik het zo mag noemen. En uh, nou, in de gegeven is is echt een groot teamwerk... Uh, er hoeft niet eens meer gezegd te worden van ga even helpen. Het wordt uh, gewoon uh, uit, uh, uit zichzelf al gedaan. En dat, uh, dat vind ik een mooi gezicht. En dat was dus precies de bedoeling. Het rare aan het uh, militaire leven is dat je uh, sommige lui waar je mee werkt... Die ken je, die ken je misschien wel beter dan sommige familieleden. Omdat je gewoon zoveel verschillende uh, situaties hebt meegemaakt samen. En dan leer je elkaar, gedrag leer je heel goed kennen. Um, dus in die zin is het wel een soort van familie. En uh, dat proberen we ook over te brengen op deze groep. En uh, ja, als je dat nog nooit eerder hebt meegemaakt, dan is dat best wel een schok. Uh, ja, we ontzeggen ze dus een hoop dingen, zeg maar, zodat ze elkaar zijn nagewezen. En dan zie je dus dat er een groepsproces uh, in gang komt. En dat gaat niet, uh, zeg maar, uh, altijd even soepel. Nou, in het begin was het echt, uh, ja, het is allemaal te kijken. Hè. Staat de symbolen, die heeft die sportschoenen en die heeft dat kettenkje om. En dat pakken we ze allemaal af. Ook de mobiele telefoon pakken we ook af. Uh, het enige wat ze hebben is uh, elkaar, elkaar's gedrag, elkaar's persoonlijke eigenschap. En het uh, team wat, uh, ja, wat ze moeten gaan maken. En uh, ja, dat is af en toe zwaar voor sommige mensen. Dat, uh, ik weet zeker dat ze op, uh, wel eens in een bed liggen en denken van goh, zat ik maar thuis. Ja, natuurlijk even zo'n zo knakmoment waarvan je denkt van wat doe ik, God Wat ben ik nou ja, aan het doen? Dat heb ik ook wel gehad. Ja. Uh, maar daar, daarom heb je ook ja, die buddies om meer. Ja. Oh, die heb ik wel nodig om er af en toe doorheen ja. te slepen. Iedereen gaat er een keer een moment krijgen dat ja. het gewoon even niet meer zit zitten. Weet je nog wanneer dat was? Uh, ja, tijdens GVA, onze grenslecht en activiteiten. een strandmars en dan zat iedereen wel doorheen. Dus een, uh, ja. is dan voel ik marsje ziek. dan denk ik ook van ja, wat doe ik hier nou? Ja ja, ja heb ik ook, uh, Dat heb ik ook die, gehad. Die jongens nodig. Ja, dan heb je ja. echt elkaar nodig. Anders kom je er gewoon echt niet doorheen. Dus uh, ja één team, één taak zeggen ze. Nou, dat merken ja. we wel. In het begin doe je nog wel geholpen ja Dat is ook natuurlijk, het opbouwen is niet zo zwaar. Maar daarna, ja. Ja, dan kom je jezelf ja, je zeker jezelf wel. Ik kom je ja. vaker tegen, vaker. Best wel vaak, ja. Ja, morgen. Defensie moet de komende jaren duizenden mensen ontslaan. Uh, wie weet, ook de jongeren die net zijn gestart met hun opleiding bij de luchtmacht. Ja, je doet het gewoon. Je denkt er eigenlijk niet bij na. En dat is denk ik ook wel beter, want anders motiveer je jezelf ook niet meer voor je opleiding. Dat is morgen. En tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom bij de KRO via Goedemorgen Nederland.cairo.nl. Straks opinieonderzoekers slaan terug naar de kritiek op politieke peilingen. Eerst nu het Ochtendhumeur. Hier is Henk Spaan. Waarom zijn de bourgondische mannen van de SP zo tegen Europa? Is het omdat Jan Marijnissen en Emiel Roemer van die brabo's zijn... die alleen maar worstenbroodjes eten? En zult, prijssoep, gestoofd smokkelkonijn... gehakt brood met smokkelsaus, witloof, peelstoemp... Platte kaastaart met smokkelmosterd, bruine bonensoep uit de peel, apostelbrood met smokkelboter, appelstroop uit de peel, leverworst à la tonkortooms, of stroopersverzand met smokkelzuurkool, dat ze verder niks anders lusten, dat ze als te dood zijn voor Europese buitenlandse liflafjes, liflafjes is een typisch Brabants woord met communistische minachting uit te spreken. Echte commies eten geen liflafjes. Intussen staan die Marijnissen en Roemer in hun korte broeken op de camping aan de Dordogne, waar Nederlands wordt gesproken, anders hadden ze er echt niet aangelegd, maar te schreeuwen in het frietkot. Padai, padai. als de dood als ze zijn dat die malle Fransoos knoflook in de frituurpan zou laten meepruttelen. Maar die malle Fransoos is een Hollander uit het dorp Mestkever aan de IJssel. Dus die houdt ook niet van liflafjes. Laat staan van knoflook. Aan Franse kaas hebben ze ook een broertje dood. Roquefort, Camembert, Beaufort, Bleu d'Auvergne. Ge ons, Marie. Daar gaat de ons toch niet voorzetten, niet? Eerlijk waar, ik dacht dat dat het was. Die anti-Europese attitude van de SP. Angst voor het onbekende. De xenofobie die ook wildersneurose is. Totdat een politiek expert me het geheim onthulde. In Straatsburg en Brussel zat het grootkapitaal. De Europese kolen- en staalgemeenschap. De gebeten hond van elke rechtgeaarde communist. Voorganger van de EU. De SP... Stoelt nog altijd op sentimenten uit de jaren 70. Ik dank u voor de aandacht. Ik <lacht> spaan morgen het van Francisca Dresselhuis.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 Vampolette Foutais qu'elle lui mettait du cœur, c'était la fille du tactain à bicyclette Et depuis qu'elle avait eu tant elle avait fait temps Le suivant tous les chemins environnants A bicyclette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 Laurence Cost en Julien Dassin met, het, uh, met de musical uitvoering, zullen we maar zeggen, van La Bicyclette. Het is zes minuten voor half elf. U luistert naar de Caro op Radio 1. Opiniepeilingen hebben perverse effecten op de verkiezingsuitslag. De pijlers hebben dubieuze manieren van presenteren... en doen meer kwaad dan goed. In de aanloop naar de parlementsverkiezingen op 12 september... worden opiniepeilers overladen met kritiek uit de wetenschap. En Dit waren een paar citaten. Tijd dus voor een tegenreactie. Reinier Heuting, goedemorgen. Goedemorgen. Directeur en pijler bij Ipsos Sinovet. Uh, wat is er uh, niet waar aan die kritiek? Nou, ik ga allereerst niet zeggen dat de wetenschap het niet goed doet. Maar er zijn wetenschappers die het niet goed doen. Ja. Want uh, je moet nooit, nooit alles over één kam scheren. Daar zit punt één van mijn kritiek. Mm. Ik denk dat er heel veel verschil is in aanpak en verschillen in kwaliteit. We in doen het vast heel goed en de anderen doen het misschien minder. Daar ben ik echt stellig van overtuigd. Ah, ja, anders zou is, ik hier niet zitten. Dat dacht ik al. <laughs> ja, maar we, soms maar, zijn voor de hand liggende dingen toch heel waar. <laughs> maar nee, dan mag, even... je, mag je u wat meer over vertellen? Nou, heel graag. Niet representatief, zeggen ze dan. Dat is grote onzin. Je ziet ook dat peilingen... Uh, als je ze vlak voor de verkiezingen vergelijkt met de werkelijke uitslag... heel goed in staat zijn om die, uh, om die verkiezingen te voorspellen, zeggen we dan. Die slotpeilingen. Um, die online panels die we gebruiken... die worden voor heel veel wereldwijd, voor heel veel onderzoek ingezet. We werken echt voor de allergrootste klanten die gebruiken dat ook. Die weten ja. echt wel waar ze hun geld aan uitgeven. Ja. Wetenschappers zouden eigenlijk eens hun um, oor te luisteren moeten laten leggen... Bij, uh, bij, bij marktonderzoekers, want... Ik denk dat wij daar echt, echt hele goede, hele ervaren methodologen hebben... die op het gebied van steekproefonderzoek... Ja. nou, daar kunnen ze echt heel wat van opsteken. Maar ik kan me herinneren dat in 2010, op de avond van de verkiezingen, u er 16 zetels naast zat. Ja, dat is niet waar. Oh, uh, nee, de, pardon, dat is wel waar. Laten we even uh, de, de, de waarheid goed opsplitsen. Ja. Er zit één punt, en dat geldt niet alleen voor online panels. Dat geldt voor alle soorten onderzoek. Dat een bepaalde categorie van de Nederlanders, namelijk die niet mee wil doen. die zich afhoudt, afzijdig houdt van, uh, van dit soort zaken. dat die heel moeilijk te peilen waren. Ja. Um, dat, dat geldt voor wetenschappers ook die hetzelfde probleem hebben. De PVV. Ja. nam van die 16 zetels 6 zetels voor zijn rekening. En ook de hond en ook TNS-Nipo miste in dezelfde orde van grootte de omvang van de PVV. Ja. Als je het nou dan beperkt tot die andere tien partijen... Ja, maar kijk nou eens naar die andere tien partijen. Daar zijn ja. we met een stapel van duizend man in staat om af en toe met een zeteltje meer of minder... in totaal tien ja. die verkiezingsuitslag te voorspellen. Dat ja. is toch razend knap. En de kritiek dat u een perverse invloed uh, uh, zou hebben op de kiezer... zoals politicoloog Tom van der Meer zegt, uh, namelijk uh, uh, dat u een trend creëert waar kiezers zich vervolgens bij aansluiten. Ja, ik vind dat een uh, volkomen terechte opmerking. En uh, ik heb die zelf ook al eens een paar keer gemaakt... maar dan moet je wel even kijken welke peilingen dat vooral doen... en welke dat niet doen. En uh, nou, het is, het is geen geheim dat ik in mijn discussie met Maurice de Hond... ook hier vaak op, uh, op gewezen heb. Ik denk dat je met name buiten verkiezingstijd... heel goed moet kijken naar de manier waarop je een goede steekproef creëert... en als je daar te veel sturing aan geeft... bijvoorbeeld ja. ook door mensen eerst vragen te stellen... over allerlei onderwerpen en dan pas politieke voorkeur te meten... Ja. dan ben je zeker met die geweldige exposure van de hond... het sterkste merk dat we kennen in Nederland... Ja. ben je in staat om autonoom dingen te creëren ja. die er niet zijn. Hij zegt altijd dat bestrijd ik... want ik heb allemaal correctiemethoden toegepast in die methode... bovendien ik zit er vaak het bij. Het is een enorme goochelaar. Dat laatste is zeker niet waar. Dat zal hij dat zal ook uh, bekennen... als we de verkiezingen van de afgelopen jaren op een rijtje zetten. Ja. Maar... Dat doet er niet toe. Um, een, een voorbeeld. Hij heeft ja. in mei, heeft hij het draagvlak in opdracht van de SP, het draagvlak van het SP-partijprogramma heeft hij gemeten. Ja. Vervolgens gaat hij vragen op welke partij gaat hij stemmen. En in die peiling gaat de SP drie zetels omhoog. Ja. En vervolgens vertelt hij bij de wereld daardoor, en bij Pauw en Witteman met een enorm bereik, ja. dat de SP in de winning mood is. Dat ja. zijn levensgevaarlijke dingen. Daarmee kun je effecten creëren die er niet zijn. Ja, maar eigenlijk was het gesprek bedoeld om te praten over opinieonderzoek in, de, in Den Vonne Breedte En niet alleen over Maurice de Hond, want u bent zelf ook zo'n uh, Zo'n opiniepeiler. En de, en de kritiek is nou juist dat mensen graag bij de winnaar willen horen, ja. of juist een tegenstem. Uh, gaan geven bij iemand die ze absoluut niet zien zitten. Ja. En dat u dus uh, een directe invloed heeft op de verkiezingsuitslag. Dat is ook zo. Maar als je zorgvuldig daarmee als je echt werkelijk een goed beeld geeft van de ontwikkelingen in de draagvlak van partijen, dan vind ik dat ook een heel nuttig instrument. Mensen moeten weten wie er goed gaat, wie er niet goed gaat. Willen politici weten? Waarom moeten Om, mensen dat weten? Stel nou dat wij op dit moment als we zouden moeten gaan kiezen, alleen maar zouden weten, de krachtsverhouding alleen maar zouden kennen op basis van de zetels in de Tweede Kamer. Dan ja. zou je toch geen je, je enkel oordeel kunnen vormen over hoe je jouw stem zo impactvol mogelijk kunt laten zijn. Je nou moet ja, weten je, hoe het ervoor staat. Maar je kan ook de verkiezingsprogramma's lezen... en dan op basis van de verkiezingsprogramma's een inhoudelijke keuze maken... en niet alleen strategisch stemmen met de getalsmatige verhoudingen. Maar ik snap niet wat het, wat het bezwaar is tegen strategisch stemmen. Ik wil mijn stem maximaal, en dat geldt ook denk ik voor heel veel andere burgers... wil ik maximaal effect laten sorteren. Ja. Dus ik moet weten wat de krachtsverhoudingen zijn. Op wie gaat u stemmen? Ik weet het nog niet. Ik ben een echte, hele serieuze, zwevende kiezer. Ja? En dat zijn er heel veel. Dus, dus u, kijkt de komende op, weken u, nog... u kijkt op de verkiezingsdag naar uw eigen onderzoek en dan denkt u... Nee, nee nee. nee, maar nee ik heb mijn nee. motie nee. van uh, Pre indien. Prem schuift, schuift geërgerd aan. Ja, ik, als het er gezet. bestaan geen zwevende kiezers. Ik, vind, ik heb zo'n bloedhekel aan dat woord. Ik ben een bewuste kiezer. Een zwevende kiezer suggereert dat ik dom ben, dat ik zweef. Ik nou, nee, kies nee, bewust. Dat, ik vind het is, erg dat, is, dat u dat woord gebruikt. Nee, dat is, dat is semantische onzin. Uh, uh, dat klopt niet. Er zijn zwevende kiezers. Ik ben er één. Ik heb twee of drie partijen waar mijn stem op zou kunnen uh, terechtkomen. Dus u bent ik een bewuste kijken, kiezer. Ik wil kijken hoe die mensen de komende uh, paar dagen doen. Hoe ze zich in de debatten verweren. En ja. dan zeg ik, oké, okay, dat is mijn man of dat is mijn vrouw. Ja, en wie wordt het nu? <laughs> um, ik geef op dit moment binnen mijn tien stemmenstelsel zes stemmen aan D66. Oké, okay, dus uh, Pechtot uh, uh, heeft een lichte voorsprong op de rest. Begrijp Precies, ik? maar ze zitten hem op te hielen. En <laughs> hier Heutink, directeur en pijler bij uh, Ipsos Sinovet. dank u wel. Einde van deze uitzending, want het is uh, bijna half elf. En u hoorde normaal Prem Radakisjoen is aangeschoven. Prem, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Heuting. Ik ook nog een belangrijke fout. Ik uh, Probeer kan het niet te uit. Nee, maar goed. Oké, okay, laat me het anders zeggen. 150 Kamerleden zijn de baas. Niet Alexander Pechtot. In de fractie heeft hij net zoveel te zeggen als de gekozen nummer 5. In de fractie heeft hij één stem. Ik sprak laatst nog met Hij heeft Mark Rutte zegt: Prim: het klopt helemaal. Ah. In de fractie. Dan heb je als fractievoorzitter één stem. Ja, alleen, je maar, kan je je je bent bent. Bent, bent, bent Een beetje naïef. Hè? Nee, we zijn een land van voorzitters en niet van presidenten. Dat heb je ook gewerkt met Blondie. Toen de brief, brievenbuspisser daar zat, kon hij hem niet eruit trappen. Want de brievenbuspisser hey. had macht. En de fout die we maken in Nederland, is te denken dat de lijsttrekker zo belangrijk is. En ik probeer dat beeld te corrigeren. Ja. En voor iedereen die zich heeft geërgerd aan de slechtheid van het debat gisteravond. Zo meteen bij primetime is er één vrouw die op de cruciale plek nummer 15 staat van het CDA... is net wel net niet. Herma Boom, jarenlang topambtenaar geweest bij de gemeente... en ze heeft een heel interessant levensverhaal... En die vrouw gaat straks op een heleboel punten beslissend zijn. En niet Sybrint van Haasma Buma. Dus daarom laat ik iedereen aan die echt verstand wil hebben en inzicht wil krijgen. Een half uur lang met één politica van het CDA. Die heel interessant is. Maar dat allemaal lieve luisteraars. Naar de Bourgondische stem van Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. Het is nog steeds niet duidelijk wat er gebeurt met de langstudeerboete. Over een half uur is er overleg door de Kamercommissie Onderwijs. Een Kamermeerderheid wil van die langstudeerboete af. Maar dan heeft staatssecretaris Zijlstra een gat op zijn begroting. En die wil alternatieven horen. Miljoenen mensen krijgen de komende twee jaar te maken met een daling van de pensioenen. Topambtenaren van Sociale Zaken denken dat de achteruitgang gemiddeld 8,2 zal zijn. De tientallen Iraakse asielzoekers die sinds begin deze week op het terrein van de IND in Zwolle protesteerden tegen hun uitzetting, zijn door de politie van het terrein gezet. Volgens de IND veroorzaakten ze overlast. Vier mensen zijn gearresteerd. En de twee meisjes die op het ROC in Tilburg brandwonden aan hun mond opliepen na het drinken van een beker ranja, hebben waarschijnlijk een schoonmaakmiddel binnengekregen. Volgens de directeur van het ROC heeft iemand mogelijk een fles reinigingsmiddel voor de vaatwasser, aangezien voor limonade. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB-verkeersinformatie. Ah, op de A27 vanuit Breda naar Utrecht redt het nog langzaam tussen Gorkum en Lexmond over 2 kilometer. En op de A50, arnhem Os tussen Heter en Knop het Ewijk staat 5 kilometer. Dit is Radio 1. NTR. Remtime. Met Naida Aurangzeb en Prem Radakishun. It's Over twee weken en zes dagen, woensdag 12 september, zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal.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 Herma Boom, geboren te Wilsum in 1966. De nummer 15 op de lijst van het CDA. En luisteraars, even voor iemand die gisteren mailde of na afloop vroeg... wie is die vrouw die je steeds hoort. <kliek> We doen hier de deuren open, want ik hou niet van steriliteit. En u hoort steeds Mario huilen die al die telefoontjes zit aan te nemen. En af en toe hoort u brullen op de Dat Dit programma wordt niet alleen door Naida en ik gemaakt, maar door een heel team. De spelregels zijn daarom ook niet veranderd. U weet het, u mag altijd bellen, mailen en tweeten. 0800 121 printtime ntrnl hekje. Primetime Radio 1. Luister als ik ben zeer vereerd dat ze er is. Daarom live vanuit de studio in Hilversum op donderdag 22 augustus 2011. Welkom bij Boomtime. Goedemorgen Herman Boom. Ik begin even met het volgende. Zowel de redactie van Premtime als Prem zelf en ik hebben eindeloos gegoogeld... en wij kwamen erachter dat het best bewaarde geheim van dit land... is uw geboortedag nergens te vinden. Wanneer echt? bent u nee. Wanneer bent u jarig? Nou, het feit dat ik hier zit betekent toch echt dat ik geboren ben. Uh, dus uh, 13 april 1966. Een 13 ram april. Dus. Een ram. Ja. Ja. ja ik Die zijn leef van 30 jaar met de ram. Jezus, wat zijn dat moeilijke vrouwen met? <laughs> wel niet nou, mooi zijn eh, jouw vrouw. Maar bent u zo'n moeilijke vrouw om mee te leven? Ik ben, geen, ik ben geen moeilijke vrouw, maar ik heb wel een eigen mening. En jij zei net eigenwijs. Nou, dat is wel van toepassing. Ik, ik heb wel een opvatting over dingen. Ik laat me ook wel overtuigen. Uh, maar ik, ik vind zelf ook wel ergens uh, iets van. Dus uh, ja, dat is niet moeilijk, maar dat is wel aanwezig, zal ik maar zeggen. Waar bent u geboren en opgegroeid? Ik ben uh, geboren in Wilsum. Uh, dat ligt uh, tussen Zwolle en Kampen aan de IJssel. Prachtig klein dorpje, daar woont nog veel familie van mij. Uh, en ik ben uh, opgegroeid eerst in Emmeloord, in de Flevopolder, Flevoland... en later in Ermelo. Uh, en daar wonen mijn ouders uh, nu nog. Ermelo is daarbij Twente, zeg maar, er, uh, hoe dat ding, waar groots gebrouwen wordt. Nee, Ermelo zo. is bij Harderwijk. Bij Harderwijk, Sorry, Bij het ja. Veluwe meer, ja. zeg maar even. Dat zijn en, nog maar... geen tukkers, toch? Net niet. nee, nee. Nee, ik ben wel een Overijsseler, uh, maar uh, ik, ben geen, uh, ik, ik noem mijzelf importtukker. Want ik voel mij inmiddels wel uh, zeer thuis in Twente. Uh, maar ik ben er niet geboren, uh, maar ik woon er wel uh, gewoon met hart en ziel. Mevrouw, waarom een heleboel mensen gaan boos worden op maar ik heb heel veel gereisd door Nederland, <lacht> Nederland, Nederland vrij goed. Maar op de een of andere manier vind ik Overijssel net een beetje zielig. <lacht> zielig? Het, ja, het klinkt heel raar. Ik bedoel, uh, Drenthe en zo, dat heeft wat, Groningen, ook de Friese... Weet je wel? Maar net zoals Flevoland een beetje, Emmerloot is echt op die grens, weet je wel? Maar Overijssel vind ik ja. Dat je kleurloos. Ja, net niet. Je hebt net niet Paxwall is nu weer terug in de eredivisie. Oké, okay, je hebt één goed restaurant, maar snapt wat ik bedoel? Het is het. Beetje geworden zoals het is. Het is maar zoals zoals het je is het kijkt. Want voor mij heeft Overijssel het helemaal. Overijssel is een groene provincie. Uh, een, een provincie waarin veel gebeurt. Maar dat gebeurt uh, uh, zeg maar in de steden. Er zijn gewoon een aantal steden waar een, enorm veel dynamiek is. Neem Enschede, neem Hengelo. Dat zijn steden waar veel gebeurt. Is Enschede overijssel? Is en... Is overijssel. En, en Hengelo is ook overijssel. En Almelo is overijssel. Okay. Twente is overijssel. Okay. En daarnaast hebben we de, uh, ja, het mooie van natuur en landschap. En hebben we ook nog de rust. Uh, die toch ook wel erg prettig is. Dus ja, zowel ja. qua wonen en werken heeft Overijssel... Voor... Ja voor okay. mij alles wat Nederland te bieden heeft. Harderwijk, Zwolle... Nou, nou, u hebt gelijk wat Twente aanbeloven, vind ik fantastisch. Wel ja, wel maar daar zijn. komt Volkert van de Graaf vandaan, weet je wel... ...de moordenaar van de Goddelijke Kade. <laughs> Enschede is wel een leuke stad, moet ik ja. zeggen. Ja, ja ook Maar echt. Zwolle ja. is een zielige stad, dat is de provincie. Zwolle is geen zielige stad. Zwolle is een provinciestad... Um, en, en zwolle is ook. Ik vind binnenstad van zwolle vind ik vind ik fantastisch. Vind het niet. Als ik in Twente kom met Almelo ja. en Hengelo, ik vind het allemaal fantastisch daar. Maar ik zat dus altijd in de war. Oké, okay, maar door ja. Twente. Ik hoop, Luister naar ja. ik, nee, nee, nee. Ik, ik zeg het niet om het eens te zijn met Prem. Maar als ik zwolle binnenrijd, dan word ik een beetje depressief, omdat ik denk dat het licht in zwolle niet zo mooi is. Ik ben heel erg van het licht. Dat is, dat is mij nooit opgevallen. Nou, maar, maar goed, goed de de volgende keer was ik zwolle zwolle ben zwol in Wilsum. En voor mij als, als kind uh, was Zwolle gewoon de stad. Dus dat was de stad waar we, zeg maar, gingen... U het bent wel veel winken. verhuisd. Ja. Ja. Ja. ja. Waar bent u naar de middelbare school gegaan? In uh, Ermelo. En welke middelbare school was dat? HAVO, MAVO, VMBO? Uh, dat was uh, VWO. Uh, Afgemaakt? Was een... Ja, natuurlijk. Op dezelfde plek? Ja. En daarna? Daarna uh, ben ik uh, eerst naar de sociale academie gegaan, een jaar. Een kunstzinnige vrouw. En, nou ja, ik, ja, de sociale academie was Dat is de zo bloot. Ik weet niet, doe de <laughs> webcam uit. Ja, u moet echt op de webcam kijken. Te... Schaamt u zich dat u zo artistiek bent? Nee, nee maar ik ben, niet, ik ben niet bijzonder artistiek. Maar nee, mijn motivatie toen was dat ik mensen wilde helpen. En ik had na één jaar een beetje genoeg van het er vooral over praten en het niet doen. Dus toen heb ik besloten, ik ga gewoon in de praktijk van de hulpverlening en de zorg werken. Dus toen ben ik psychiatrische verpleegkundige geworden in opleiding... Uh, in uh, uh, Amersfoort bij Zonneschild, een ja. psychiatrisch ziekenhuis daar. En ook gewerkt? In daar heb ik uh, uh, eerst drie jaar als leerling, hè, want je bent mm. uh, drie jaar in opleiding. En daarna nog een aantal jaren uh, doorgewerkt als uh, gediplomeerde verpleegkundige. Is het zwaar? Nou, nee. Het is, uh, het is voor, voor mij, en dat hoor ik ook voor veel mensen... Uh, die ook op die leeftijd, uh, die op die leeftijd dat ze diezelfde keuze hebben gemaakt. Die je leert, het is leven, je leert het leven kennen. Je bent zelf nog heel jong. heb dat was meegemaakt? Die leeftijd ja, je bent al 19. Oké, okay. Um, dus U je leert het leven kennen in al zijn facetten. Maar het belangrijkste wat ik daar geleerd heb... is dat de grens tussen gek en normaal die is er helemaal niet. Ja. Uh, en, en, en dat is het mooie van die tijd geweest. Uh, dat je gewoon mensen op, op waarde uh, leert schatten... en dat je denkt, ja, het kan mij, het kan ons allemaal overkomen. Ik, nou, dan ga ik, gisteren was hier in Hilversum, voor de mensen die met de trein reizen... die weten dat misschien, is er iemand rond de spits voor de trein gesprongen. En ik stond daar met collega's voor de spits. Mijn collega die gaat het me niet in dank afnemen... dat ik dit nu gewoon op de radio vermeld, maar toch. Wij kregen een discussie, want wij st ik stond daar samen met een collega... en met een goede vriend... En toen zei mijn collega, verdomme, wat een loser... waarom springt hij voor de trein tijdens de spit, want daar heb ik last van. En ik schrok daar nogal van, en die vriend ook... want ze dachten, waarom vind je dat een loser? Dus wij kregen een hele discussie. De yeah. uh, conclusie van mijn uh, collega Momo is dat mensen die uh, nou ja, depressief worden... depressie heb je aan jezelf te danken... psychiatrische afwijking heb je aan jezelf te danken... dus dat je voor een trein springt en mijn trein te laat komt, dan ben je loser. Ja, dat vind ik dus absoluut niet. Uh, er, er kunnen dingen gebeuren in, in een leven waardoor je het gewoon ook echt niet meer ziet zitten. En dan is het het mooie, uh, of je nou jong, hè, zoals ik, uh, of ouder bent... dat je op dat moment naast mensen kunt gaan staan. Maar dat, dat, maar dat mijn collega Momo dit zegt, me... verharden wij dan? Verhard onze samenleving? Ik, nou ja, zeker in een wat... We hadden het net over de, de relatieve rust ook. Uh, zeker in een wat gehaaste omgeving... dat je constant bezig bent met waar je zelf moet zijn... en, en wat je zelf belangrijk vindt, mm -hmm. heeft dat wel effect. Maar in essentie is het natuurlijk gewoon diep menselijk lijden... waarvan ik denk, ja... Als je naast mensen kunt gaan staan en daar uh, wat in kunt betekenen... Maar is dat ook een CDA-ding? Ja, dat dat wel een uh, CDA-ding. Ja. Mevrouw ja. Boom, het, om, om, nou, om jullie te helpen... Frank de Nederlander is columnist bij het Parool. Mm -hmm. En hij had een afspraak mm -hmm. en bij toen sprong iemand voor de trein. En toen was hij net zo dood als Momo. Mm -hmm. En toen is hij daar vervolgens heeft hij prachtige stukjes over geschreven. Ja. Om tot de conclusie te komen verder. Want de eerste reactie is, en dat is die solidariteitsgedachte... Je zit mee dwars. Ja. Ik moet hard werken. Ja. Dus we denken toch primair, mevrouw Boom, allemaal vanuit onszelf. Nou, of we het altijd allemaal doen, dat vind, ik, dat vind ik wat te ver gaan. Maar het is wel zo dat je ziet dat de, dat de druk uh, uh, gewoon hoog is. En, en dat je dan op dat moment wel ja, bijna automatisch denkt van ja, shit, dan kom ik te laat. Of ik, ik moet ja. dit. Maar tegelijkertijd denk ik, wat, wat beweegt mensen om dit te doen? Daar zit gewoon diep Of zijn mensen bang leed bang? Is Momo bijvoorbeeld, uh, onze collega, gewoon bang? Bang van hé, hey, dit, dus, dit kan dus ook gebeuren in het leven. We willen het gewoon niet zien. Nou, voor, een, voor een deel is het, is het ook wel... Um, ja of, Ik weet niet of het bang is. Maar het is wel iets wat We moeilijk allemaal, is om een om, plek te de... geven. Wat moeilijk is om te begrijpen... Uh, zeker als je zelf vrolijk en frank in het leven zit. Ja, precies, maar nou, ja. die man kan toch ook liever van de brug bij Zwolle gaan springen... dan die treinmachinist, ja. een trauma bezorgd. Nee, ik vind het erg dat jij je niet bekommert... om die hardwerkende treinmachinist... die nu drie, vier dagen niet kan slapen... omdat iemand voor zijn trein nou, is ik gesprongen. Ik denk dat hij langer jij, niet kan slapen. Ja, ja, maar ik denk jij dat medelijden hebt met die man die gesprongen is. Ik, ik bedoel, heb, ik als je zelf wordt die spring dan van de brug. Ik ben boos op die man, ja. omdat hij een levende treinmachinist... die heb... iedere dag hard werkt. Ja, Naar nou, ieder geval ben je asociaal, zeg Prem, je weet Lieve niet Prem ertoe heb... heeft gebracht uh, om het te doen. Ik heb het ja, woord medelijden ik moord... niet genoemd. Ja, als ik, ik, ik zelfmoord pleeg, mevrouw Boom, vind ik dat je je medemens niet moet belasten. Pleeg zelfmoord zonder dat je, je medemens belast. Nou, ik, ik, ik vind dat je dat niet kunt zeggen als je niet weet wat ja. erachter zit en wat het verhaal van degene is. Weet je en wat dat ik... kunnen we hem niet meer vragen. Nee. Uh, ja. Maar ik vind dat dat te oordelend okay. is. Over Even tot slot, uh, uh, Prem, wat ik dacht toen ik dat hoorde, het eerste wat er door mij heen ging is van. hè shit, er is dus iets in onze samenleving... waardoor je dit soort mensen niet kunt helpen. Het, het gebeurt te laat. Ik voel me wel medeverantwoordelijk. Weet je, je hoeveel zelfmoorden er vorig jaar waren in Nederland? Ik 500 weet... zoveel. Meer dan... of 600 zoveel, sorry. 600 zoveel, ja. meer dan... Uh, het was laat, meer dan vijf of zes per dag. Ja. Dus het gebeurt dagelijks. Ja, ja. Het is een groter probleem dan de verkeersdoden. Ja. Maar toch besteden we er minder aan. Maar vooral okay. het genoeg hierover. Hoe bent u de CDA ingerold? Um, al heel jong, uh, op, de, uh, op de leeftijd dat je ongeveer uh, gaat nadenken over uh, stemmen, over mens- en maatschappijvisie, zoals ik het noem. Ik ben uh, lid geworden in, die, in de tijd uh, van het CDA de jongerenvereniging, uh, onafhankelijk overigens van het CDA. Um, en dan heb je met vrienden, uh, leeftijdsgenoten, heb je het over... Hoe oud was je toen? Nou, ik denk hetzelfde leeftijd als we het net over hadden, 18, 19 jaar. Um, en toen, uh, toen begon ik... Me uh, zeg maar te verdiepen in wat vind ik van de samenleving, waar vind ik dat de samenleving naartoe moet. Hoe zou dat ook moeten? Um, en ik ben, toen, toen ik de eerste keer naar de stembus uh, mm. uh, mocht, um, uh, ben ik ook uh, uh, gemotiveerd CDA gaan stemmen. En toen dacht ik, ik wil dan ook lid zijn van de partij. Ik wil dan ook. Uh, Bent u dan ook religieus? Want ik blijf, ik blijf toch bij het CDA, denk ik, ja, je moet religieus zijn als je voor, de, voor het kiest voor het CDA. Of, is dat, of klopt dat niet wat ik denk? Het, het moet niet. Um, kijk, Het CDA is een christendemocratisch appel. Um, en, en die drie woorden zijn alle drie even belangrijk. En hoe christelijk bent u? Ik, ik ben christelijk opgevoed. Um, ik maar ben, wat betekent dat christelijk opgevoed? Uh, dat, ik, dat ik ben opgevoed met de Bijbel. Dat ik ben opgevoed met het scheppingsverhaal. Dat ik ben opgevoed um, uh, met het uh, opstandingsverhaal van Jezus. En dat ik dat geloof. Um, Oké. Okay. Um, ja. Dat betekent niet dat ik dat geloof... Uit, uitdraag als een zeg maar, getuigenispartij. Maar dat ik zeg, dat is voor mij zo wezenlijk onderdeel van mij, dat bepaalt mijn handelen. Dat, dat bepaalt mijn keuzes. En ja. die vertaal ik in politieke ja. begrip. Weet u, ik, tot nu toe dacht ik CDA, ik, kom, ik ben zelf van islamitisch afkomst. Voor maar zijn. voor het eerst, als u dit zo zegt, he, ik ben opgegroeid met, met, met, met die opstanding van Jezus, de dingen die u noemt. Het, uh, en dat vertaalt naar politiek. Voor het eerst ben, kan ik volmondig zeggen, religie, religie en politiek horen niet bij elkaar. Nee, maar dat is zo precies wat ik zeg. Kijk, voor mij is dat een belangrijke... Dus voor mij ja, maar persoonlijk ik het toch, is dat belangrijk. toch raar dat je zo'n maar... scheppingsverhaal... En, en dat vertaalt in waar je politiek staat. Ja, maar je vertaalt het in een term waar we het net over hadden. Solidariteit. Is, ja, dan is die uh, dat, weer mooi. Dat is, dat is in, uh, zeg maar in CDA-termen naast de liefde. In Twente noemen we dat noberschap. Um, maar dat is, dat is uh, waar het over gaat. Het m gaat over gerechtigheid. Mevrouw Boom, het, maar lank u, lank u, om, het ja. klinkt heel raar. Maar <kijf> Jezus was de eerste socialist. Als u zijn bergrieden liest, als u naar zijn. Uh, he, hij deelde zijn voedsel en zijn ween. Ja. Als je eigenlijk vanuit. Wat ik ben ook opgevoed, maar met alle religieën bij ja. ons werd thuis door mijn vader de Torah besproken, de Koran, de Bijbel, alles. Ik heb thuis ook nog steeds voor alle drie uh, naast de weer als exemplaren. Maar het, het gaat bij mij, dat, dat, die, dat socialisme, die solidariteit. Jezus is gestorven voor ons, ja. een hogere vorm van opofferingsgezindheid ja. bestaat niet. Dan zou je toch SP moeten zijn of P van de A, maar niet Christen CDA. Ja, maar ja. die zijn niet sociaal. Nou, ik vind het CDA een, een zeer sociale partij. Omdat wij ook nu weer in het verkiezingsprogramma kiezen wij heel duidelijk voor behouden uh, van, van dat, dat schild voor de zwakken. Zoals ja, maar we als vroeger jullie regeren, ja. kijk wat Balken en heeft gedaan. Nee, nee ik, kijk, ik, kijk, ik, ik, ik zit hier niet om terug te kijken. Ik zit ja, hier ja, maar vooruit te Dat vind te ik zo kijken. gemakkelijk. Nee, Jezus, we gaan niet wat, naar je foto ja. kijken. We gaan niet terugkijken. Ik, zeg, maar... ik ben een nieuwe kandidaat okay, op de lijst. Is uh, wat, wat dus je mag mijn best aan me vragen. Uh, maar wat, wat ik in het verkiezingsprogramma nu van het CDA sterk vind... is dat wij heel duidelijk dat sociale gezicht ja. laten zien. En dat we zeggen, we willen de voorzieningen... voor mensen die het zelf niet kunnen betalen, willen we in stand ja. houden. Of het nou gaat om Mevrouw zorg, Boom, wat ik, wel van je wat ik wel over Jezus heb geleerd is dat Jezus een man was van zijn woord. En een man was die durfde ergens voor te staan. Ja. En dat durven ergens voor staan, dus echt een kleur bekennen... Ja. dat mis ik toch wel bij het CDA. Ja. Nou, dat is voor mij een van de redenen geweest ook om me om gewoon te melden. Om te zeggen van ja, het CDA heeft zijn eigen politieke kleur. Uh, ik wil daar wel een bijdrage aan leveren. U Als gaat ervoor zorgen hebben, dat ze gewoon weer lekker u... krachtig worden en ergens voor staan? Nou ja, ik, ik sta zelf ergens voor. Dus dat doe ik door hoe ik, hoe ik zelf over politiek en over standpunten uh, praat. En ik, ik vind ook dat gewoon een kandidatenlijst hebben met, met heel veel nieuwe uh, uh, mensen die, die ook zeggen van wij, wij willen kleur geven aan die partij. Ja. En ik denk, het CDA heeft een hele heldere kleur. Alleen het is wel eens een beetje bleek geweest. Hebben gisteravond zich ook zo geërgerd... Als, ik kunt, aan, aan, aan de verspilling van ons belastinggeld... met dat stomme NOS-debat? Ik was gisteravond uh, met het CDA Haaksbergen op pad. We hebben een fantastische avond gehad... en ik heb het lijsttrekkersdebat niet gezien. U had groot geluk om het niet te zien. Luisteraars, heeft u vragen op of aanmerkingen... u kunt altijd bellen 0800 1121, mailen naar primtimeapenstaatntr.nl... of twitteren naar hekje primtime radio 1 heeft uh, Rinaerts uitgezocht omdat we ja. ons echt allemaal vragen... waar komt u vandaan? We ja, weten kennelijk waar u wel naartoe gaat Even een belangrijke vraag. Um, u staat nummer 15. Komt u überhaupt de kamer in? U staat nu in de peiling op 13. Dat wisselt per peiling. Uh, en peilingen zeggen mij op dit moment nog steeds niet zo heel erg veel... omdat er nog heel veel mensen zijn... die nog nadenken over welke keuze ze gaan maken... Ik verwacht, dat niet alleen, uh, of nee, ik, ik verwacht dat mensen hun verantwoordelijkheid nemen ook bij het stemmen. En ook gaan nadenken over hoe Nederland na 12 september geregeerd zou als worden. Als je je verantwoordelijkheid neemt, stem je SP. Nou, als je je verantwoordelijkheid neemt, zeg ik, stem je CDA. Waarom? Omdat het CDA een, een, een, een volkspartij is, een, een kracht... Het is een elitepartij voor de het banken CDA, en de bobo's. Het CDA amarend, heeft amarend, een nieuwe... Amarend, dat onderwijsmolog van het CDA... met alleen maar CDA-prominenten... die honderden miljoenen belastinggeld nee, nee, hebben ik kwijtgemaakt... Heb niet, die leden zijn niet groeëerd door het CDA. Het verkiezingsprogramma van het CDA maakt een hele heldere keuze... waarin wij zeggen, wij zijn een brede volkspartij. Met foute mensen in het CDA... Het, die hun zakken zij... vullen met belasting, betalen ze hun geld... Amarant is, noem ik u als voorbeeld. Ja, dat andere is... debakels. En die mensen worden niet gestraft... Die mensen worden niet opgesloten, die mensen worden niet geroeid. U bent geen volkspartij, u bent de partij van de bestuurlijke elite. Vindt u dat ze gestraft moeten worden, mevrouw Boom? Nou, kijk, ik, ik vind dat ik op dit moment in dit, soort, in dit soort trajecten... die gewoon nog lopen, daar doe ik geen uitspraak over. Ja, maar, nee, maar, is maar, kleurloos. Je, maar dat is ook Jezus was duidelijk. Voor. Nee, dit is, dit, is, dit is de hyperigheid van, van, uh, van Den Haag... waarvan ik denk, op die manier sla je, alle, sla je gewoon heel veel initiatieven dood. Dat klopt. Leg verantwoordelijkheden waar ze horen. Ja, en het klopt is voor mij maar heel lef makkelijk is om al, te roepen. Dat klopt, ik ben het ja. helemaal met u eens. De tijd nemen, de juiste beslissingen, maar ja. lef is ook zo belangrijk. Ja, dat is het ook. En dat heeft uw partij de laatste tijd niet zo. Ja, maar kijk, wat ik, wat ik net zei... Moet dat lef terug, wat u betreft, ja, lef binnen, binnen het CDA? Ja, lef, staan voor de keuzes die je maakt, verantwoordelijkheid nemen voor de keuzes die je maakt, dat is waar, CDA is waar het CDA moet meer lef gaat. krijgen? Nou, ik vind het algemeen dat... dat nee, maar even politiek. over het CDA, even over uw eigen partij. Ik vind dat het, het CDA uh, met de mensen die we, die we nu hebben... dat wij, dat wij behoorlijk uh, lef hebben. U durft het niet, hè? U zegt het als u het in het algemene termen praat. U zit nu heel lief te lachen. Als ja. u het in het algemene termen zegt, zegt u meer lef. En als ja. ik dan vraag uw partij... dan gaat u zich echt gedragen als een politica die denkt... kan ik dit wel zeggen? Nee. Zegt u het gewoon hardop. Mij, voor mijzelf vind vrouw ik vrouw dat van dat lef. geldt. Voor mijzelf okay, vind ik dat dat geldt. Maar ik ga niet een oordeel over anderen uitspreken. Maar ze dachten Mevrouw Boom, laat me het anders vragen. Laten we het anders formuleren. Ja, u kwam binnen, ik kende u niet. Nee. Totaal niet, ik heb u uitgenoemd, omdat ik juist <lacht> denk... oké, okay, laten we allemaal de kandidaten kennen. U maakte een gro grote indruk op me. U was uh, ja, charman, duidelijk alles. Ja. Dan begint het bij dus zeggen In het lopend traject... U kan toch ook zeggen, prim, als ze fout zijn... moeten we ze roëren. Ja. Dan zegt u niets over het lopend traject. Maar spreekt u zich wel uit. Prim, als ze belastinggeld misbruikt hebben. Prima als de Raad van Toezicht heeft geslapen... moeten we ze eruit drappen. Doet u wat Jezus Z doet? Op zich uitspreken tegen onrechtvaardigheid. Yeah. Ja. Maar dat doet u niet. Waarom niet? U kunt toch ook nu ik, mevrouw Boom. Nee, maar Kijk. het is zo makkelijk om dan nu daarin mee okay. te gaan terwijl we allemaal weten dat het op dit moment uh, gewoon in onderzoek is. En ik vind ja, echt dat het Ja, maar bleken. Dat de mensen van daar is. niet altijd mee moet bemoeien. Waarom je... niet? Dit is ons belastinggeld wat naar onderwijs gaat. Ja, maar op dit moment wordt het toch gewoon on onderzocht en komt er toch een uitslag uit okay, het onderzoek. En dat is nog het moment. en nu is mijn vraag wat, wat als bleken. Ja. Dat er door wanbestuur van CDA-leden en door wantoezicht van een burgemeester uit uh, uh, uh, Zeist... Uh, uh, niet adequaat is gehandeld? Moeten zij geroyeerd worden als lid van het CDA? Simpele vraag. Nou, ik vind het geroyeren van het lid van het CDA... Vind ik, vind ik echt van een volstrekt andere orde. Ik vind als er fouten zijn gemaakt... dan moet je daar je consequenties uittrekken. Dat is volstrekt helder. Ja. Waarom moet ik? Ik, ik kan kiezen. Hè? Ik kan kiezen uit heel veel uh, partijen waar ik op kan stemmen. Maar ja. vooral ook mensen. En ik kie, als ik straks besluit op wie ik stem. dan kies ik niet alleen een partij die bij mij past. maar toch ook liever een persoon waarvan ja. ik denk daar sta ik achter. En ik ben het met Prem eens. Tegenover mij zit een krachtige vrouw. En als vrouw, ik zeg het maar. kies ik als ik ga stemmen. stem ik ook op een vrouw. Want ik vind zowel Hilversum als Den Haag zijn gewoon veel te wit. En man, ja. waarom moet ik op u stemmen? Omdat ik uh, sta voor uh, een samenleving, dat is wel een bewust woord wat ik gebruik, die ruimte krijgt om eigen initiatieven te ontplooien. Dus ik ben niet iemand die zegt, laat de overheid alles maar oplossen, lossen, laat de markt alles maar oplossen, maar juist mensen in de samenleving, er zit enorm veel creativiteit en, en inspiratie bij mensen, die nu weinig ruimte krijgen. Dat zie je op heel veel vlakken, die gewoon zeg maar niet... Dat is heel algemeen, waarom durft ja. u nu gewoon te zeggen je moet. Ik wil, ik wil stemmen op Herma Boom? Ik ja. stem, ik niet, en dat het CDA erbij zit, leuk, ja, maar waarom ik ben, moet ik op ik, Herma Boom stemmen? Nou, ik ben natuurlijk wel namens het CDA kandidaat voor de Tweede Kamer, dus op het moment dat je mij stemt. Wat ik hoop dat je doet, stem je ook CDA. Dus ik wil wel dat je ook snapt dat je dat doet. En dat je dan ook snapt voor, voor welke stroming je kiest. En het CDA is, ik zei het net ook, het CDA is een volkspartij. We staan midden in de samenleving. Maar wij zoeken oplossingen ook samen met de samenleving. Goedemorgen. hoe verhaal je aanspreekt... Goedemorgen, meneer Pedenburg. Met René Pijnenburg, Goedemorgen. Zeg het maar. Ja, ik, ik denk dat ik het wel heel erg met jou eens ben. Deze mevrouw die bij u zit... Die mevrouw Herman ja, mevrouw Erma er, er, er, Boven, die, die raaskalt. Kijk, deze... deze nou, raaskalt zelf... een beetje beschaafder alsjeblieft. Ik, ik, ik heb de beschikking over een grote portemonnee. Uh, op het moment dat je een lidmaatschap krijgt van een politieke partij, uh, je hoeft daar totaal geen verantwoording op af te leggen. Als ik door het rood rijd, krijg ik een keuring van 75 euro, dan moet ik die verantwoorden. Dus daar ben ik het helemaal met jou eens. Dat is gek. Deze mevrouw die neemt haar verantwoording daarin niet. Dat vind ik echt gek. En ja, wat ik ook bijzonder vind is dat deze mevrouw uh, mij als burger wil opleggen... dat ik het normaal moet vinden dat er ambtenaren zijn... Die uh, homo's en lesbiennes niet in het... Uh, Oké, okay, het... okay, meneer Pijdenburg, daar gaan we nu over praten. Duidelijk, hartstikke bedankt voor het bellen. Ik krijg van eus een tweet, mevrouw Boom. CDA neemt wederom geen afstand van Amarantis Waar zijn de CDA-mensen met ballen? Zwak, zwak, zwak. Uh, politici gaan niet terugkijken en doen vervolgens precies hetzelfde als hun voorgangers. Niets leren van fouten of verkeurde keuzes uit het verleden. Oogkleppen op en niet terugkijken, verklaart een hoop over de huidige stand van zaken uh, van Nederland. Zegt Jasper. Zegt Jasper. Ja. En onze beller? Nee, ja, onze gaan we niet verder op in. Want ik vond dat dit te onbelief was met zijn woordkeuze. Maar uh, uh, even Jasper, als u daarop zou willen reageren. Ja, kijk. Um, ik, ik zit hier uh, om het verhaal van het CDA. Wat we, eh, het CDA heeft begin dit jaar zijn nieuwe inhoudelijke koers vastgesteld. Dat is het verhaal wat mij als al lang uh, lid uh, zijnde van het CDA enorm aanspreekt. En dat is het, ook het verhaal waarmee ik uh, nu uh, voor het CDA heb gezegd. Ik meld me en ik wil, het, uh, ik wil voor het CDA ja. gewoon dienstbaar zijn aan de samenleving. Dat is mijn motivatie. Helder. En natuurlijk kun je heel veel zeggen over het verleden. Mm -hmm. Maar ik wil het toch echt vooral hebben over de toekomst van Nederland. Eén korte vraag nog. Als u wordt gekozen, is er geen enkel financieel specialist... terwijl we in de zwaarste economische tijden leven? En er zitten vraag, uh, beide kandidaten financieel specialisten. Wie? Uh, bijvoorbeeld Eddie van Heijem. Uh, maar die staat uh, niet bij de eerste vijftien. Ach, zeker wel. En die staat op vijf of zes, maar die staat veel hoger op de lijst uh, nog. Dus uh, er zijn zeker financieel specialisten. Daarnaast uh, reken ik wel op een uitslag... waarbij ook uh, de nummer 18, uh, uh, Bernard Schermer, uh, op, uh, in, in de fractie dus zal komen. meer dan 15 komen. En dat is ook een financieel specialist. Oh. Dank u wel, mevrouw Boom. Nou, ik ga nog eens even nadenken als ik op het CDA stem of ik dan op u stem. Uh, luisteraars, morgen ben ik er niet... want dan ga ik mijn televisieprogramma de halve maand presenteren... op Nederland 2 om drie uur... En daar gaan we in gesprek met Samson en Tofik Dibi gaat in gesprek met Sadet Karabulut onder andere. U kunt daarbij zijn. Ga naar de website van de halve maan. Kijk hoe u erbij kunt zijn in de mozaïek in Amsterdam... En Prem, volgens mij dat jij het wel zonder mij. Ja, uh, luister als twee opmerkingen. Eén, dat denk ik van Overijssel was een provocatie. Was ook zo bedoeld. Zodat ik kon gaan doen. Dus al die mensen die meer lopen mailen en te tweeten. Hallo, ik heb twee jaar lang met de bus door dit land gereden. Ik ben in al die provincies geweest. Maar dus Zwolle ben... vond je toch niet leuk. Nee, ik vind Zwolle niet leuk. Maar ik deed met opzet. En als dat, ja, nee, maar en ik, zat er, ik zat er een beetje te provoceren. En mevrouw Boom, ik moet u zeggen. U, u, u, u, uh, ik, ik heb een ambivalent gevoel bij u. Ik denk dat u als mens een fantastisch mens bent met hart de juiste plaats. Maar als politicus begint u dan weer met uw mond vol mail te praten. Lef, lef, lef. Ah, ja. Ja, ik geef u nog de kans om te reageren voordat ik afkom. Ja, nou, ik, ik vind zelf wel dat het ook lef is om niet altijd uh, te doen uh, wat ook in radioprogramma's mensen graag willen horen. Dat je gewoon dicht bij jezelf bent en gewoon zegt hoe je erover denkt. En dat, dat is voor mij ook lef. En dat is wel, ik blijf gewoon mezelf. Ook zoals ik hier nu zit. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers, de co-financiers van de publieke omroep en de solo van onze democratische rechtsbaat. Redactie Fatima, Baya, Mario na Ida, Aurangzeb Erdin Aarts die ook regie deed. Productie Hans Twint en Mo Moussaru. Techniek Leon Valloon, eindredactie, primaire, hoofdredactie Frans Jennekens. Na de ster Jan van de Putten, daarna de geweldige Deborah Blekkenhorst met de Gids.fm. Morgen komen we uit Den Haag met de charmante eigenzinnige en een van de langzittende kamerleden van de Partij van de Arbeid, Angelique Ezing. Tot morgen luisteraars. Namaste dag. Ik ga je missen na Ida. Maandag ben ik er weer. Radio 1 en de Tweede Kamerverkiezingen van 2012.